Gaan wij uh, naar Rogier Leegwater van het lokaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen meneer Leegwater. Nou, ik, Goedemorgen. Uh, ik ga je gelijk in de, in de goede handen van Iris schrijven, want uh, die wil het interview ook wel eens doen. Ja, dat, dat ja. lijkt me wel leuk. En uh, ja, ik hou ook wel van horeca en een uh, cafeetje op z'n tijd. Nou, en uh, ik heb uh, begrepen, jullie zijn pas geopend. We zijn uh, vorige week uh, zaterdag of geopend. En dat was een glorieuze ja. opening.